Op een paar plekken, zoals bij EMS en Schaarsbergen... staan auto's voor op de snelweg, maar daar blijft het wel bij. En verder meldt NS een stuk minder storingen... en de bussen rijden ook zo goed als normaal. De politieke partij NSC verliest steeds meer leden. Volgens Regio centro Oost hebben afgelopen jaar zes op de tien leden opgezegd... en er zijn nu nog een kleine 3.000 leden over. Mensen zijn volgens een expert weggelopen... omdat ze vinden dat NSC het als coalitiepartij niet goed deed. De partij verloor bij de verkiezingen alle twintig zetels. Australië komt in een groot onderzoek naar de aanslag bij Bondi Beach drie weken geleden. Opmerkelijk, want de Australische premier was er eerst nog op tegen. Hij was bang dat het allemaal te lang zou duren.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 Vanochtend is het een tijd droog met lokaal een winterse bui. Temperatuur is maximaal 4 graden. Later in de middag gaat het in het zuiden regenen. En vanavond volgt in het hele land neerslag. En dit was het nieuws. Op slijf. Dank je. Dan gaan we naar de weg toe. Op de A12 is het druk aan het worden. 10 minuten nu. 3 kilometer door een gladde weg tussen Grijsoord en Waterberg. En ook op de A50 is het glibberen en glijen tussen Grijsoord en Hoendelo. 50 minuten daar, ook door een gladde weg. Het is sowieso ja, glad vandaag. Op viaducten merkte ik ook vooral. A1, Kootwijk en apeldoorn zuiden daar een half uurtje. Wederom door een gladde weg. Kijk uit. In de Slim Show, jouw kans op een trip naar Las Vegas... met drie vrienden en een vrije vrijdag gaat nog de deur uit.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 ...maak bij Slam. Kans op een onvergetelijke trip voor jou en drie vrienden naar Las Vegas. En waar de gok van je leven. Anou en Marijn. Mocht jij naar Vegas vliegen, dan heb je natuurlijk een visum nodig. Wist je dat je naakt meer kans maakt op een visum? Oké. Echt zo, hou de ochtendshow aan. Nu voor Joel Corey. Zes over Zes over acht. Oh my God, oh my God, these feelings just begun I'm saying things I've never said, doing things I've never done Oh my God, oh my God, when I see you I should it right But I'm frozen in motion and my head tells me to stop, tells me to stop Feel feelings I feel about us mm -hmm. Try to fight it but it's never enough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 Oh, I can't to run, but I can't Cause I'm gone Goedemorgen. We gaan de kids wakker maken. Ah! <totstuk> Muziek. En die hoor je bij Slam natuurlijk. En mijn naam is Anul op je bijrijderstoel. We gaan even een razendsnel rondje de nieuws maken. Slam ochtendshow. Update. En we beginnen in Amsterdam. De nieuwe film Amsterdam 2 heeft van een kijkwijzer een extra waarschuwingsicoontje gekregen. De film is voortaan ook discriminerend nadat er klachten binnenkwamen over een scène waarin een man een vrouw op haar billen tikt. En een scène waarin een drag queen geweigerd wordt door een taxichauffeur. Regisseur Dick Maas vindt het totaal absurd... en laat weten dat je als regisseur helemaal niks meer mag tegenwoordig. Ja, nog even. En Dick Maas, zijn voornaam, wordt ook gebleurd in de film. De Verenigde Staten geven steeds vaker VIP-visums uit aan Onlyfans-modellen. Het zogeheten O-One-visa is een speciaal werkvisum... dat normaal gesproken bedoeld is voor filmsterren en beroemde muzikanten. Volgens de Trump-administratie is het goed eh, op Onlyfans doen... of is het om het goed te doen op Onlyfans ook een uitzonderlijk talent. En dus kan je dan makkelijker aan het werk gaan in Amerika. Vroeger kreeg je een Amerikaans talentvisum als je viool kon spelen. En nu als je je strijkstok laat zien... Ja... Tweede piemelgrap in 20 seconden. Ik hou van dit programma. De letter O in het O-One-visum stond altijd voor Outstanding. Maar nu staat het voor... Lionel Messi heeft een zeldzaam persoonlijk interview gegeven... waarin hij zichzelf ontzettend raar noemt. Om te ontspannen drinkt Messi bijvoorbeeld wijn met Sprite. De 38-jarige wereldkampioen zegt dat hij graag alleen is... snel overprikkeld raakt, slecht tegen verandering kan... en thuis snel overweldigd raakt door de chaos met drie kinderen. Dansen doet hij liever niet en voetbaltrainer worden wil hij niet. Hij wil later wel eigenaar van een club worden. Dus samengevat, Messi houdt van stilte, is graag alleen en raakt snel overprikkeld... Zo, dat is wel echt kut als je dan net de beroemdste voetballer op aarde bent. Hij wil later club-eigenaar worden. Niet om te coachen, maar zodat hij kan zeggen... jongens, ik trek me even terug. De Slam Ochtendshow. Update. Kwart over acht. We krijgen vandaag een break van het winterse weer. Uh, vanavond schijnt het wel weer harder te gaan sneeuwen. Maar we mogen nog even genieten van normaal begaanbare wegen. Dus na de volgende track slaat eigenlijk helemaal nergens op. Work from home, Fifth Harmony. Blijf thuis. Nee, dat hoeft dus niet. Fuck thuiswerken. Ja, uh, hou die ochtendshow lekker aan. Van Slam Fifth Harmony is dit hier. I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 You don't wanna go to work, work, work, work, work, work. Let my body do the work, work, work, work, work, work. We can work tomorrow, oh, oh, oh. We can, we can work tomorrow, oh, oh, oh. Let's put it into motion. I'ma give you a promotion. I'll make it feel like a vacation. Turn the bed into an ocean. We don't need nobody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 You don't want to go to work, work, work, work, work, work, work my body do the work, work, work, work, work, work, work We can work oh, oh, oh, We can work oh, oh. oh, yeah Girl, gotta work for me Can you make a clap? No one for me Take it to the ground, pick it up for oh, me Look back at it all, I'm for me. Oh, yeah. Put it work like my time She Ooh. She riding like a 63. Ooh, uh. I'ma buy a new CELINE. Uh. Let her ride in the forest with uh. me. Oh, shit the bae. I'm her boo. And yeah. she down to break the rules. Ride it she gon' go. I'm gon' jump, she finesse. I fight up, she take that. Putting all of time on your body. track hier. Mixmarathon Track of the Week. Sunshines on me. Morgen kiezen we weer een hele nieuwe tijdens Dus een nieuwe slam mixmarathon. Ik uh, heb inmiddels wel gehoord welke twee nummers dit nou eigenlijk zijn. Gisteren zei ik al, het lijkt een beetje Body Rocks. Het is zeg maar alsof Body Rocks... Het heeft gedaan met de. Uh, cola. Ah. Uh, die twee samen, dat maakt dan die Sunshine's on Me. Lekker. Ik spaar alles Coca-Cola. Ik heb alles Coca-Cola: Coca-Cola telefoon, Coca-Cola Monopoly, Coca-Cola glazen, Coca-Cola fiets. Zou iemand dat kennen? Ja, dan komt het first date voor. Ja, ja ik moet ja, zeggen, anders ja. lijkt ik echt als ik hier een jaar heb. Ja, ik vind het grappig. Zometeen gaan wij weer iemand een vrije vrijdag cadeau doen. My name is Morgan. Ah, dat zul je hem hebben. And you are listening to the one and only nou, nou. Anul Hendricks. Morgan Freeman. Jij kan Morgan Freeman worden. En dat betekent dat je morgen niet naar het werk hoeft. Dan ben je vrij man. Wil je dat nou? Moeten we je baas ieder moment gaan bellen. App dan nu Morgan Freeman. En dan gaan we aan de slag voor je. That is why I love slam. I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 Ja, lekker. Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen? Je voelt je thuis, maar je talen echt per streng. 18 plus speelbewust. Ja? Echt ja. serieus? 7, 7, 7, oh, wat een geld! 50.000, wat verdikken me. Ben jij de volgende pascode-loterij-winnaar? Hoe zou het zijn om voor mensen te zorgen of voor de klas te staan?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 Hey Slam, goedemorgen. Het is 1 minuut over half 9. Vanochtend is het droog. Een enkele winterse bui, maar dat mag eigenlijk geen naam hebben. We krijgen een dagje rust van dat winterse weer. Alleen vanavond schijnt het weer los te gaan. De temperatuur is vandaag boven de 4 graden. Later in de middag valt er regen. Dan naar de weg toe. Flitsmeister met de grootste files op de A1. Kootwijk, Apeldoorn, Zuid. Een half uur komt er een ongeluk. En op de A28 een kwartiertje bij Strand Nulden en Amersfoort-Vathorst. A50 meldt bijna 50 minuten bij Grijshoort en Schaarsbergen komt er een ongeluk. En op de A10 staat de flitser bij de Koentunnel. Richting de Nieuwe Meer, Amsterdam 29,1. En dan gaan we naar het laatste nieuws. Daar is het ANP. Frans, die heeft de headlines voor je. Goedemorgen. Goedemorgen.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 De Australische premier wilde er eerst niks van weten... maar er komt toch een groot onderzoek naar de schietpartij bij Bondi Beach drie weken geleden. Joodse groepen en nabestaanden hadden erop aangedrongen. En tot zover de hoofdpunten van het ANP. Het is de eerste keer van het jaar. We gaan iemand proberen Morgan Freeman te maken. Spannend. Ja, dan gaan we dus een baas bellen, een leidinggevende in Nederland... met wel zo'n goede smoes dat diegene morgen een vrije vrijdag moet hebben... op kosten van Slam. Arnoel en Marijn. Ja, dat zijn wij. En kijk eens wie er mee is. Yo, ik ben Afrojack en je luistert naar Slam. Smoke weed every day. Is gewoon even twee keer Afrojack in uh, vijf minuten. Je hoorde hem met In My World en daarachteraan Titanium. Die ook gemaakt is door Afrojack. Die heeft gewoon even dubbele buma binnen nu in uh, vijf minuutjes op Slam. Is dat voor oh, David Getta? Ja, maar Getta met Afrojack. En toen heeft Getta Afrojack heel veel geld betaald. Zodat de naam Afrojack er niet hoefde. Maar dat is echt zo. Onze eigen Nick van der Wal heeft Titanium gemaakt. Ja, dat is echt zo. Dat kan je hem vragen. Jeetje. Ja, je spreekt hem nog wel eens. Maar dan praat hij nooit terug. This is Morgan on Slam. So, you want to be Morgan Freeman? Anul is your man. Uh, ik heb inderdaad een jaar abonnement op, op, op Madame Tussauds. Doe je dat niet? Hij praat het, nooit uh, terug. Nee. <laughs> he he, nou, voor het eerst dit nieuwe jaar gaan we het proberen. Wie wil er een vrije vrijdag? We bellen zometeen een baas met een goede smoes. Heb jij Morgan Freeman geappt? Kijk dan nu naar je telefoon, want we bellen anoniem. Wie krijgen we aan de lijn? Met Alisha. Hey, goedemorgen met Anoua Marijn van Slam. Hi. Jij wil Morgan Freeman? Klopt. Nou, je maakt de kans. Oh, super. Waarom kan je het wel gebruiken, die Vrije Vrijdag? Um, nou, ik ben uh, een tijdje geleden verhuisd... en ik moet nog heel veel doen in mijn woning. En ik denk, nou, dan kan ik dat wel eigenlijk heel goed gebruiken. Oh, ja, dus echt uh, verhuizen of is het echt uh, schilderen, behangen en zo? Nee, nee, eigenlijk allemaal dozen nog uitpakken. Alles wat hier nog allemaal staat. Zo'n die kleine dingetjes waarvan ik denk, ja, dat moet ik nog een keer doen. En dat zeg ik elk weekend, maar ik stel het elke keer uit. Dus dat ik eigenlijk een hele goede reden om het wel te doen. En waar ben je naartoe verhuisd? Uh, naar Rijswijk. Rijswijk. En waar kwam je vandaan? Den Haag. Dus oh. wel allemaal dik bij elkaar. Ja, dat, uh, dat is goed te doen. En wat doe jij voor werk? Um, ik werk als uh, planner bij een uh, vastgoedbedrijf. All right. En uh, wil je ook zeggen welke? Menbo. Dat is M. Uh, van uh, Marie. Eduard, Nico, Bernard Otto. En dan vastgoedzorg. Zo. Uh, heb je ook zoveel leidinggevendes als uh, namen dat je nu opnoemt? Of uh, is het gewoon één uh, iemand? Eén iemand. Nou, dan mag jij de naam onthullen. Wie is jouw leidinggevende? Uh, Noordin. Oké, okay, en wat is Noordin voor een persoon? Daar willen we even wat meer over weten natuurlijk. Uh, Noordin is uh, ja, een, een hele gezellige... Ja, hij is eigenlijk mijn werkgever. En uh, hij, ja, hij doet altijd een hoop voor ons allemaal. En uh, ja... Altijd uh, gezellig, ja. Nu uh, denk ik toch dat het misschien wel moeilijk gaat worden... omdat we één week in het nieuwe jaar zitten... en dan wil jij nu al een vrije dag. Ja, hoe schat je onze kansen? Um, uh, ik durf het niet te zeggen. Ik denk, uh, ja, 50-50 misschien. Ik durf het echt oh. niet te zeggen. Sinds die gok van je leven is alles hier 50-50. Het is de hele dag al rood of zwart, rood of zwart. We gaan het voor jou proberen, Alisa. Wie weet, ben jij zo meteen Morgan Freeman? Oké, okay, tot zo. Doeg. En eerst de muziek van Antone, Disco Lines en Tate McRae vooraan met dit voor tet. Zou je met me praten als je mij zag En jezelf verraden als jij naar mij lacht Of zou je het laten, zou het je dan raken Dat alles wat we waren, voorgoed voorbij was Achteraf We draaiden vorig jaar op slim Disco Lines, Tina She, No brok, no brok, no broke, no broke boys. Are you ready to be Morgan Freeman? Anu is your man. En ik heb Mariekeijer keihard bij nodig. Wij regelen vrij voor Alisa. Zij is vastgoedreceptioniste. En of het vast goed komt, nou dat moeten we nog maar gaan zien. Dit is de eerste keer dat we een Vrije Vrijdag regelen voor iemand in 2026. Dan heb je één week gewerkt en dan wil je al meteen een Vrije Vrijdag. Nou, we gaan het proberen. We bellen haar baas Noordin. Met Noordin, goedemorgen. Hi, Noordin. Spreek met uh, Gertje de Goede in ministerie Rijkswaterstaat. Ja, Goedendag. Hallo. Uh, wij hebben even met een, een bijzondere vraag dan wel verzoek. Het gaat over een van je medewerkers, um, ja. Alisa van Rijn. Hij ja. nou, zit even met het volgende. De weersomstandigheden zal u ongetwijfeld niet uh, ontgaan zijn. Uh, weet ik niet. Het, nee, het, de sneeuw en weet ik het wat. En ook vrijdag wordt er weer een uh, uh, flinke ja, echt sneeuwval verwacht. Um, en wij zitten nu met een probleem. Uh, wij hebben namelijk uh, uh, heel veel ziektes, uh, uitval wat betreft het, uh, het uh, schuiven van sneeuw. En Alissa heeft in, een, uh, in het verleden heeft ze bij ons een maatschappelijke dienstplicht voltooid. Dus ze heeft een, uh, een speciale cursus gehad voor het schuiven van sneeuw. Ze heeft een rijbewijs voor het rijden in de zwaardere wagens. Um, dus wij zitten eigenlijk met het volgende probleem. Wij zouden heel graag tot um, Alissa aanstaande uh, uh, vrijdag komt helpen sneeuw schuiven. Oké. Okay. Ik snap dat dat een bijzondere vraag is, maar wij zitten echt met onze handen in het haar. Ja, we kunnen echt niet anders. ja. ja. Um, en ja, t, t, zo houdt ze de regio Den Haag in ieder geval rijdende. Want uh, nou ja, als we de weersvoorspellingen nu moeten geloven, dan, uh, dan wordt het een zware avond. Uh. Snap ik, snap ik. Het zou dan betekenen dat ze in plaats van een dag werken, een dag gaat ze Dat denk ik, ja. Oké, okay, oké. Okay. Uh, nou, ik word er wel aan bijdrage ik Oké. Okay. Oké. Okay. En uh, even kijken. Uh, hebben jullie al contact met daar gehad? Ja, zeker. Zij Ze weten er al van. Maar ja, het wordt toch een moeilijk verhaal om zelf uit te leggen aan je werkgever. Dus uh, nou ja, ik stel ervoor, uh, dan doen wij dat. Oké, <lacht> oké. Okay, okay. Ik ga even contact met daar opnemen en dan uh, gaan we dat in orde maken. Oké, okay. dag hoor. Bye, bye. Congratulations on your extra long weekend. Alisa, Joho! Jij bent morgen lekker vrij om dus te verhuizen. En nou, stuur die Noordin dan achteraf nog maar even een berichtje... dat het de slemocht Show was, of niet. Ja, nou, dat uh, zal hij dan horen vanuit Marokko, want hij is op vakantie. Oh, <laughs> hij is, hij redt in Marokko. Oké, okay, fantastisch. Jij bent dus Morgan Freeman, Alisa. Mag ik nog één keer jouw iconische joehoe? Joehoe! That is why I love Slam. Hier gedraaid in de ochtendshow. Het is vier minuten voor negen. En um, volgens mij de eerste keer dit jaar dat er een relatie is stuk gelopen door TikTok. Door één TikTok-filmpje. Een man keek een TikTok-filmpje, zijn vrouw keek even mee over de schouder en ze heeft meteen daarna het huwelijk beëindigd. Wat was dat dan voor TikTok? Zo, ik ben zeker benieuwd. Dat hoor je zo. Slam coming up.